De Friese politie heeft het station van Wolvenga afgesloten... in verband met de vondst van een verdacht pakketje. Iemand zag het pakje vanochtend vroeg aan de zijkant van het gebouw... en alarmeerde de politie. Zolang niet duidelijk is wat erin zit... mogen treinen niet stoppen op het station... dat op de lijn Leeuwarden-Zwolle ligt. Alleen intercity's mogen passeren, zegt de politie. De EOD onderzoekt het pakketje in Wolvenga. Vorig jaar zijn er minder mensen van het gas- en elektriciteitsnet afgesloten. Het gebeurde zo'n 20.000 keer. Dat is 3.000 keer minder dan een jaar eerder. Dat heeft de Vereniging van Energienetbeheerders bekendgemaakt. Oorzaak van de daling is een nieuwe manier van werken. Netbeheerders gaan vaak voor een dreigende afsluiting nog in gesprek met een klant. Emma en Daan zijn nog steeds de populairste kindernamen. Net als in 2011 gaven ouders deze namen in 2012 het meest aan hun pasgeboren kind. Zegt de Sociale Verzekeringsbank. In de top 20 van de SVB stijgt Bram met superstip van 16 naar 2. Sem, Lucas en Milan volgen op de voet, blijkt uit het namenoverzicht van vorig jaar. Bij de meisjes waren naast de naam Emma ook Sophie, Julia, Anna en Lisa erg populair onder de ouders. Vorig jaar werden ongeveer 176.000 kinderen geboren. Het ging om 86.000 meisjes en 90.000 jongens.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 Het weer vandaag wolkenvelden en wat zonnige periode. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar de noordkust maakt kans op een winterse bui. Er staat weinig wind, maximaal liggen tussen de 3 graden in het westen... tot net boven het vriespunt in het oosten. ANWB Verkeersinformatie. Met uitzondering van het noorden en het uiterste zuidwesten... is dit in een hele land plaatselijk glad door bevriezing. Er staan in totaal 50 kilometer file, waarvan een aantal dagelijkse files en wat ongelukken... dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... Tussen Amersfoort-Noord en Laren 14 kilometer. Ze zijn daar bezig met technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De verkeer richting Amsterdam kan omrijden. Dat kan bij Barneveld. Volgt dan de borden Ede-Utrecht. Op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen de afrit Hilvarenbeek en Oorschot 8 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En 15 Europort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet 7...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 Met Marcel Oosten. Goedemorgen, we bellen zo met Irene Wust over haar opmerkelijke initiatief. en plannen voor de toekomst van het Allround Schaatsen. De autorij van België die gaat wel door, maar dan wel soberder en met minder korte rokjes. En als we hier over auto's praten, dan gaat het over brandstofgebruik en CO2-uitstoot. Want automobilisten in Nederland zijn jaarlijks honderden euro's meer kwijt aan brandstof. dan hem bij de dealer is beloofd. Dat komt doordat auto's in de praktijk veel minder zuinig zijn dan op papier. Het werkelijk verbruik ligt ruim 35 boven de fabrieksopgave. Blijkt uit cijfers van Travelcard, bedrijf dat tankpassen levert aan mensen met een auto van de zaak. Volgens auto industrieanalist Wim Oudewerdink is de verplichte Europese zuinigheidstest de boosdoener. Die test bepaalt welk verbruik in de folders komt. Decennia geleden is er een soort uh, Europese norm gekomen... voor het verbruik van auto's, het gemiddelde verbruik. die is Op het ogenblik uh, is die zodanig dat daarin een stukje snelweg zit... een stukje acceleratie, daar zit de koude start in. Maar het is een, een, een cyclus die eigenlijk totaal niet uh, de realiteit weerspiegelt... omdat het maar om een paar seconden snelweg gaat... en een acceleratie met een heel voorzichtig uh, rechtervoet. Die test die wordt niet gehouden op een afgelegen circuit ergens in Europa... maar kan in principe overal gebeuren, ook in Nederland. Die kan overal uh, kan die afgenomen worden bij uh, TNO en andere soortgelijke instituten. Want die testprocedure die is universeel voor de hele industrie. Het is ook een wettelijk vastgelegd uh, procedure. Het is een hele cruciale procedure. Was het altijd al een beetje? Want iedereen let op verbruik als hij een auto aanschaft. Maar in Nederland is het belangrijker dan ooit... Ja, dat is in Nederland is vooral de CO2-emissie belangrijk. En dan kan het voorkomen dat een auto met één gram meer CO2-emissie... ineens in een hogere bijtellingscategorie valt. En dat is natuurlijk niet reëel. Bovendien zijn dat grammen op papier. De resultaten daarvan die zijn veel, veel gunstiger dan de realiteit. Mensen zijn absoluut heel erg teleurgesteld in het feitelijke dagelijkse brandstofverbruik. Alle auto's die brandstof gebruiken, gebruiken meer dan op papier. Veel meer. De test houdt ook geen rekening met het feit dat mensen harder rijden dan men eigenlijk mag. Wat het verbruik natuurlijk nog verder opjaagt. En de leaserijders, die worden niet echt geprikkeld om zuinig te rijden. Ze kijken maar naar één ding, leaserijders. En dat is de fiscale bijtelling voor het uh, privé gebruik van een zakelijke auto... Maar tegelijkertijd uh, worden ze niet gestraft... wanneer ze de grondslag van die bijtelling met voeten treden. Veel te hard rijden. Die testcyclus, die Europese test waar het verbruik wordt bepaald... waar de folders als het ware worden geschreven, de getallen die erin staan. Daar is veel kritiek op. Logisch, want als getallen in de praktijk niet haalbaar zijn... gaat iedereen zich toch afvragen waar hebben we die getallen dan voor Ja, Het is een puur een theoretisch verhaal geworden die, die ver van de realiteit ligt. Waarom is die test nog niet aangepast? Ik denk dat daar de industrie ook wel een beetje... Een, de hand in heeft, de lobby in Brussel. Die willen liever niet dat die duidelijkheid er komt natuurlijk. Want ze kloppen zich nu op de borst dat ze de CO2-emissie... naar 130 gram gemiddeld hebben teruggebracht. Dat was de doelstelling voor 2013. Maar ja, die 130 gram is theoretisch. En vooral grote auto's, fabrikanten van grote auto's... die komen daar in de praktijk lang niet altijd aan. Ze willen vooral zeggen, kijk eens, het lukt ons... Op papier. Exact, dat is wat men tot nu toe zegt, uh, waar men ook uh, echt mee adverteert en, en, en naar de buitenwereld reed van wij halen dat en daar worden auto's op verkocht en in Nederland vooral omdat daar zoveel fiscale uh, aspecten bij komen. Ja, dat is op het ogenblik uh, ergens wel logisch dat men een bepaald uitgangspunt heeft gekozen, de CO2. Maar is het nog terecht? Het is niet terecht. Ik denk dat die test volledig op de helling moet en dat daar, uh, ja, zeg maar een, een soort praktijk uh, gemiddelde uit moet komen ook. En dan weet de, het, het publiek dan weet de milieubeweging, de weet de politiek veel beter waar men aan toe is. En als u wilt weten hoeveel benzine of diesel uw auto echt verbruikt... dan kunt u dat vinden op nos.nl, onze website. Het kan even iets langzamer gaan, want veel mensen zijn het aan het controleren. We erover door met Helmut Napieris, Tweede Kamerlid voor de VVD. Manu Peres, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat die test niet deugt? Kennelijk is het gebruik dus veel hoger dan altijd is aangegeven. Dat vermoeden heeft natuurlijk iedereen. Ik betaal zelf mee benzine. Dus ik gebruik niet 30% meer, maar wel ietsje meer duidelijk. En we hebben toen... Ook die maatregelen werden aangepast, want we kregen breed in de politiek het gevoel er zijn veel en veel te veel zuinige auto's. Hè? Ongeveer half Nederlandse over tien jaar in de zuinige auto rijden. Ja. Toen hebben we gezegd ga dat aanscherpen. Toen is gekozen voor die CO2 uitstoot, want dat is het vervuilende deel. Nou, we hebben er toen ook wel eens gevraagd: van, helpt dat echt? Ga je daar niet op maken? dan opsturen met de productie van auto's. Maar niemand wist op dat moment een beter iets. Er is wel afgesproken. Laten we al ruim voor 2015 kijken of het wel echt goed werkt. Want de meest zuinige auto's, dat was de gedachte, dat moet je stimuleren. Maar als het natuurlijk niet werkt, dan moet je afvragen, kan ik niet wat beter vinden. Ja, nou ja, goed. Uh, of het niet werkt, dat is natuurlijk niet helemaal duidelijk. Want de verschillen worden aangegeven. Die zijn wel redelijk betrouwbaar, want iedereen ondergaat dezelfde test. Onze verslaggever Louis Dekker heeft het uitgezocht. En uh die zegt, ja, die fabrikanten kennen onze regels ook precies. Moeten wij niet naar het systeem van fiscale voordeeltjes gaan kijken? Ja, dat aantal fiscale voordeeltjes is al beperkt geworden. Het is beperkt hè? toch veel meer dan het. Het wordt de komende jaren ook verder beperkt. Veel minder dan het nu is. En daar moet je dus naar gaan kijken. Want als een test, blijkbaar, vooral natuurlijk bij lease-rijders die de auto van de zaak hebben. als je hem zelf betaalt, ligt het wat anders. als blijkt dat zo'n auto, net als alle andere auto's, veel minder zuinig is. ja, dan schiet je je doel voorbij. En ja. de bedoeling was nog net al. Dat je zegt, nou, dat hele kleine stukje dat echt zuinig is, gaat dat nog fiscaal stimuleren. De rest betaalt veel meer. En gaat ook veel meer betalen dan het was. Want we worden al veel strenger. Maar als je natuurlijk zegt ja, dat werkt niet. Dan moet je natuurlijk naar die test kijken. Of je moet kijken, kan ik een andere meetmethode vinden? Een andere methode om toch te kijken, hoe kan ik die echt heel zuinig auto, ja. hoe kan ik die wat stimuleren zonder de rest uh, ongeveer als Santa Claus cadeautjes te geven? Ja, want daar zegt u wat. Want uh, er zijn ook gevallen bekend van mensen die een hybride auto rijden en altijd maar gewoon op benzine rijden. Of de zaak niet inpluggen, omdat dat toch wel erg veel moeite is... en ze krijgen het brandstof toch goed van de liensmaatschappij. Die krijgen dat allemaal voor goed. Ik krijg altijd keurig hybride, zeg ik erbij. En dan is het meest zuinig om het wel af en toe elektrisch te doen. Ik denk aan mijn portemonnee, denk ja. ik. Maar ik ben geen liefstrijdster. Maar dat je dus zegt... De bedoeling was willen naar veel minder hè, auto's gaan subsidiëren. kan dus gaan, gaan stimuleren. Echt alleen dat bovenkantje wat zuinig is. Als blijkt, ja, dat is het ook niet. Want dan zit in de praktijk. Als iemand een auto gebruikt... Dan moet je dus gaan nadenken van moeten we dan niet een andere methode vinden... als we ja. toch nog iets die zuinige auto's willen stimuleren. Op dat staat erachter. Gaat u de staatssecretaris Wekers uh, daarom vragen... om te kijken naar een andere methode? We hebben het hem vroeger al gevraagd als VVD. En we zullen nu opnieuw kijken. Kun je op weg naar 2015... want er moet toch de zaak weer worden bekeken. Ga verder vooral kijken. Kan ik een betere methode bedenken? En kijk dan, als ik ook zo luister naar dit programma... kijk dan ook naar die meetmethode zelf. Want uh, ik zeg, ik sta niet in een hal met mijn auto. Daar rijden we niet. We rijden gewoon uh, op een rollenbank. Je rijdt gewoon op de weg. Dus Precies. dat lijkt me de reële meetmethode uh, om daarover na te denken. Want de gedachte was nogmaals... Stimuleer echt alleen dat hele zuinige. Die zuinige auto's, dat stukje, dat blijven wij ook als VVD graag doen. Maar je wil het dan wel echt over zuinige auto's hebben... en niet over auto's die veel gebruiken. Helma en de van de VVD, hartelijk dank. Goeie graag gedaan. Straks spreek ik met Irene Wust. Ze wil van het Allround schaatsen een Olympische sport maken... schrijft ze in een brief aan de Schaatsunie. de verkeersinformatie bij de ANWB. Tamara Bruggemans met een aflopende spits of gaat het niet zo soepel? Ja, het is wel al aan het afnemen. We zitten nu nog op totaal zo'n 40 kilometer file. Uh, wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Laren 9 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Voor degenen die daar niet in de file willen staan, die kunnen omrijden bij Barneveld. Verkeer richting Amsterdam kan dan de borden Ede-Utrecht volgen. En de A58 Breda richting Eindhoven tussen de afrit Hilvaar en Beek en Oorschot. 5 kilometer door een aanrijding, maar de weg is daar ook weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Meer over auto's in het Radio 1-journaal. Want in Nederland gaat de autorij dit jaar niet door. Door de crisis. En België gaat die wel door. Ook daar hebben ze last van de crisis. Maar die beurs gaat door. En vandaag gaat die open. Het autosalon, zoals ze de beurzen noemen. En al is die wel wat soberder. Auto's, stands en de hostesses. Correspondent Joris van Poppel ging toch maar even afvast kijken. Zes hallen vol glimmende velgen, blinkende ramen, opgepoetste motorkappen. Ook in België is het crisis in de autosector, maar het salon gaat door. Met Renault, Peugeot, zwaar in de problemen, maar ze zijn er. Opel, zelfs Ford doet mee, moest een grote fabriek sluiten in België. Zag de autoverkoop hier met 25% dalen, maar toch een grote stand op het salon. Essentieel om hier te zijn, zegt manager Jo de Klerk om Ford gezond te maken, moeten er auto's verkocht worden? Moet, moeten er goede producten zijn? moet je producten laten zien aan, de, aan het publiek? De mensen moeten die auto's zien, de mensen moeten daar zin in hebben... De mensen moeten ze kopen en op die manier gaan we vooruit. In Nederland zeggen dealers en merken... het gaat zo slecht in de autobranche. We gaan helemaal geen nieuwe beurs organiseren. De autoride bijvoorbeeld in Nederland is afgelast. En Ford is hier groots aanwezig. Heeft u er wel geld voor? Wel... De, de stand van Fort, en het valt u misschien niet op, dat is, ik zou zeggen dat is heel goed nieuws. Mm -hmm. Maar er is de stand van Fort enorm veel bezuinigd ten opzichte van andere jaren. Ik zie hier zeker 30 auto's staan, veel licht, ah, enorme blauwe vlakken. En maar auto's plaatsen, dat kost niets. Mm -hmm. U heeft bezuinigd? Wij hebben enorm bezuinigd in uh, de stand zelf, vooral backstage. De jaarlijkse autoburs van België, het salon, zeggen ze hier, mag dit jaar iets soberder zijn. Het is en blijft een fenomeen. Als het salon is, hangt het hele land vol reclameposters, billboards met de nieuwste auto's. Geven dealers kortingen tot 35 procent. Veel meer dan de autorij in Nederland is het salon voor de autohandel een cruciaal evenement. Michel van der Broek, tot voor kort de baas van het autosalon, weet er alles van. Ongeveer 30% van de jaarlijkse autoverkopen worden hier gerealiseerd. Ik. Op deze beurs? Op deze beurs. Het is niet alleen een tentoonstelling waar ieder merk zijn hele gamma toont. Er worden hier uh, werkelijk ook uh, salesactiviteiten uh, uitgevoerd en uh, bestelbonnen ondertekend. Je kunt hier auto's kopen? Je kan hier ter plekke auto's kopen. Je kan offertes uh, vragen. Uh, men neemt je dan mee met een kantoortje. En men draait onmiddellijk een bestelbon uit die kan ondertekend worden. Men kan zelfs een voorschot uh, innen. Dat is heel anders dan in Nederland. Dat is absoluut, ja. Nederland, uh, concept van de beurs, de raai, is dat het uh, puur tentoonstelling is. Er is nog iets anders op het salon dit jaar. De hostessen. De dames die op de motorkappen liggen om de blikken van de mannen te vangen. Heb je ook in Nederland. Maar die van het Belgische salon waren vorig jaar zo uitdagend gekleed... dat sommige mannen hun handen niet thuis konden houden. Daarom heeft de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd of geheel in stijl van de crisis... het ook met de hostessen wat soberder kan dit jaar. Ik heb een lange zwarte broek aan en dan een, een, lang, een topje met lange mouwen. En waar je een beetje buik op ziet. Geen minirok? Geen minirokjes mini meer. Wat vind je daarvan? Uh, ja, ik vind zelf dat je altijd wel iets... Uh, je vrouwelijk, mo vrouwelijk mocht kleren en ook uw vrouwelijke vormen mocht laten zien... maar dat niet moet overdreven uh, zijn. Mm. En ja, waar ik van vorig jaar heb gehoord dat de broekjes tot juist onder uw poep komen... dat vind ik er nu wel ietsje over... maar ik vind niet dat je nu ineens uh, ja, niks meer mag tonen... omdat er ja. zo'n incidentje is gebeurd. Als je er minder uitdagend uitziet, dan verkoop je misschien ook minder auto's. Dat denk ik niet, Allee, uh, ik heb toch al wel gemerkt dat er meer foto's uh, worden getrokken van uh, de standen waar er nog meisjes staan, dan waar dat er alleen nog maar auto's te vinden zijn, dus ik denk dat ze nog altijd wel in hun opzet slagen. Het salon Zoberig, maar nog steeds aantrekkelijk, opent vandaag de deuren en duurt nog tien dagen. Sommige stands dus nog steeds met meisjes, constateerde ook uh, Joris van Poppel. Het is het grootste archeologische rijksmonument en het loopt via Katwijk naar Utrecht en dan door naar Nijmegen. En er is geld om het monument aan het publiek zichtbaar te maken. En Maino Remmer ziet vanochtend hoe dat gaat gebeuren. Ja, met onder andere graafwerkzaamheden op het Domplein in Utrecht, waar vijf meter onder de grond de resten liggen van dat Romeinse fort Castellum, waar de... De mensen gelegen euh, lagen. Er is ontzettend veel al gevonden. En er komt daar een groot bezoekerscentrum op vijf meter diepte. En we zijn nu in Leidse Rijn. Er staat hier een paal. Dat staat op trajectum 7,8 kilometer. Dat is het andere Kastellum weer. Dat is Utrecht, ja. En dan nog weer even zeven kilometer verderop. Of vijf of zes is het eigenlijk. Ja. Maar vectio, vechten. Oh, dat, is, dat is vechten, factio, ja natuurlijk. Het zijn er drie op een kluit, dat is het bijzonder. In Midden-Nederland heb je rondom Utrecht eigenlijk een, van de, nou ja, een knoop van Castella. Zo noemen we het ook het project. Het is een van de, van de zes knopen die we in Nederland gaan proberen te maken rondom de Limes. Uh, bij Utrecht komt zo'n uh, zwaartepunt. En het bijzondere is dat drie partijen eigenlijk op dit moment uh, zwaar zitten te timmeren rond de Limes. Dat is uh, gemeente Utrecht. Zo heet die Rijksgrens, hè? dat is Latijn. De, Latijn voor grens, ja. Uh, en hier in Leidse Rijn bouwt de gemeente Utrecht dus een, uh, nou, een bezoekerscentrum... Uh, gecombineerd met een theater en een milie milieu-educatief ja. centrum. Op Domplein uh, een particulier initiatief ondersteund door de gemeente. En de provincie is bezig in vechten. Dus drie partijen die, die zwaar zitten te investeren op dit moment. Uh. Omdat ze aan ons allemaal te kunnen laten zien. Uh, en bovendien ook in de provincie Zuid-Holland en in Gelderland... bij Nijmegen komen dergelijke projecten. Want ja, die Limes... Limes die liep natuurlijk helemaal door ons land richting Duitsland... En het is straks de bloem dat je het allemaal kan bezoeken. Dat je het helemaal af kan fietsen bijvoorbeeld. Ja, het is, uh, we stellen het ons voor als een parelsnoer... wat langzaamaan gestalte gaat krijgen de komende jaren. Letterlijk langs fietsen kan op sommige plekken. Uh, in Leidse Rijn hebben we een paar honderd meter van de Limesweg... Hè, de, de, de, de grensweg, hebben we uh, gevisualiseerd. Er staat al het een en ander, is er nagebouwd. Hè. Hier een, een grenspaal, grens Romeinse Rijk. Het is natuurlijk een nagebouwd iets op basis van wat er aan fragmenten is gevonden hieronder... Uh, ja, wat we Ja, dit tekeningen? soort mijlpalen moet door heel uh, Nederland hebben gestaan. In, uh, in Den Haag zijn er uh, in de jaren negentig vier op een kluit gevonden zelfs. Die werden, om zoveel <lacht> jaar werden die vernieuwd. Maar dit, uh, dit was een deel van de, de infrastructuur. Het waren de, de, dat was de bewegwijzering van de Romeinse tijd. Theo van Wijk is mede initiatiefnemer van dat bezoekerscentrum op het Domplein... waar nu kabels worden verlegd, alvast ter voorbereiding. Waarom hebben we er zo lang op moeten wachten als dit deze schatten onder de grond... Nou ja, de, de, de, je vraagt dat nu aan mij, dat is ook heel goed... maar de archeologen die hiernaast staan die weten dat natuurlijk nog veel beter. Dat heeft ook te maken, denk ik, met de manier... hoe langzamerhand we anders zijn gaan denken vanuit de archeologie. Vroeger zeiden ze van laten, laten zitten, niet oh. verstoren. En terecht, en terecht natuurlijk. Die archeoloog die is verantwoordelijk voor het behoud van het cultureel erfgoed. Hè. Daar is die voor op aarde, hebben wij spreken. En, uh, maar doordat we die dialoog zorgvullen met z'n allen zijn aangegaan... zijn we met de technieken van deze tijd aan het kijken kan je met behoud uiteraard van die archeologie, dat is onze verantwoordelijkheid... het toch op een bepaalde manier aanraakbaar en beweegbaar be be maken voor het publiek. Nou, en dat zijn we zorgvuldig met elkaar aan het doen. En zijn er experimenten. En een daarvan is het Domplein... waarbij dat uh, nu gaat lukken. En dat doen we in zeer nauw overleg. 2014, hè? Dan moet het zijn. 2014 moet het er zijn. En dat doen we natuurlijk in nauw overleg... met de Rijksdienst, Cultureel Erfgoed en de archeologen van de gemeente Utrecht. En dat gaat lukken. Stammen wij er vanaf, half, van die Romeinen... Ik denk het wel. Ja? Zit het er een beetje in bij mij ook? Uh, ja, dat moet haast, moet wel. haast wel. hè? Oh, ik kan me herinneren dat je vanmorgen stelde je aan mij voor... om kwart over zes als Astrid Obelix, <lacht> Omdat we een fragment hadden van de film. Maar ja, dat waren die gekken met dat rare kruidendrankje... die zich juist verweerden tegen die Romeinen. Maar uh, ach, ze hadden het dus moeten weten, 2000 jaar later... dat de resten langzaam in onze tegenwoordige tijd terecht zullen komen. Maino Remus... Werd zich weer <laughs> bewust, ja. Hij zat erin, hè? Weer bewust van onze Romeinse tijd vroeger. We bij de Limes, de noordgrens van het Romeinse Rijk. Geachte meneer Sinkanta staat daar boven de open brief die schaatsster Irene Wust heeft geschreven aan de voorzitter van de Internationale Schaatsunie, ISU. Ze roept hem daarin op om het allround schaatsen Olympisch te maken. Irene Wust, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom? Waarom moet het Olympisch worden? Nou ja, goed, uh, het is natuurlijk het eigenlijk is het het allermooiste wat er is. En uh, is het eigenlijk nog heel erg raar dat het nog niet Olympisch is. Want uh, als je kijkt op naar de Atlantiek, dan is de meerkamp ook Olympisch. En uh, ja, het uh, eigenlijk wel het mooiste onderdeel van schaats is, uh, is niet Olympisch. En ja uh, goed, uh, ik vind het mooiste wat er is. Ook de kijkcijfers geven dat aan in Nederland. Dat er uh, nou ja dat er meer mensen kijken naar uh, 10 kilometer op het Nederlands kampioenschap allround. Ja. Dan naar de ontknoping van het enkel sprint. Maar mm -hmm. um, ik denk dat internationale kan het Arounden natuurlijk wel even een boost, boost gebruiken. Ja, want het, word, dat het dat wordt dat een beetje een Nederlandse aangelegenheid, hè? Nou, of dat ja, is ja. het al een tijdje. Nou, dat, ja, maar dat, als, als we het niet winnen is het ook niet goed. Dus het is, dat is ook weer een beetje lastig. Maar nee. uh, we hebben genoeg concurrentie uit het buitenland. Maar het is natuurlijk gewoon heel erg moeilijk. Want bij Arounden moet je alles, alles kunnen. Je moet er van de 500 meter tot bij de dames een vijf kilometer. En bij de, mannen 500 tot uh, tot een 10 kilometer kunnen beheersen. En dat is gewoon heel erg lastig. Maar hoe, hoe maar, zie je het, hoe zie je het voor je? Zou dat een uh, apart toernooi moeten zijn? Of zou je de afstanden, die sowieso geschaad worden, natuurlijk op de Olympische Spelen, de, de punten daarbij op bij elkaar moeten tellen? Ja, dat, dat, dat, dat, kun je, dat kun je allebei doen. Je kan, je kan Het is natuurlijk maar twee dagen dat al ronden. Nee, maar je kan ook zeggen van ja, weet je, we doen het een soort van klassementje. Dus alle afstanden die je rijdt en je doet mee voor het ronden dan. Uh, dan uh,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 ...daaraan gaan toevoegen, zoals dus een Mars start of Team Sprint. En... Ja. Maar ja, waarom niet iets wat super spectaculair is, al eeuw bestaat... Uh, ...waarom niet gewoon met Oran de maken? Ja, en zou dat dan toch ook niet uh, het Oran schaatsen dan een boost geven... ...omdat meer internationale schaatsers erop zullen gaan richten? Natuurlijk, dus ja, als we het schouder behouden, dan wil iedereen het. Dat zie je ook, aan dat het uh, heel veel inliners uh, gaan schaatsen. Ja. Dus, ja, en uiteindelijk is het het mooiste en het spectaculairste... ...en is het van oudsher ook, denk ik... Uh, ja, ja de, daar waar de lange baan mee is opgegroeid. Maar dus, ja. Ja, het kan nog beter, hè? want je, je vindt ook dat het uh, sneller afgehandeld moet worden. In twee dagen, niet in drie. Ja, klopt. Ja. Waarom? Nou, ik vind het als je... Het allroundum is, uh, is ook zo lastig en zo moeilijk omdat je heel weinig hersteltijd hebt. En uh, ja, en dan moet je wel twee afstanden op één dag rijden. Ja. En ik vind, uh, en het zijn natuurlijk hele behoorlijk zware afstanden, die, die op een weken afstanden rijden die afstanden in vier dagen tijd. En ik vind, als je dat, uh, dat heeft ook wel iets, als je dat in twee dagen doet. Want dan komt de echte West-Alronde kom ja. te rijden. En als je dat over drie dagen doet, dan wordt het meer een, een EK afstanden. Ja, dan, bloed. Dan is... ja, gebeurt er nou niks aan de, aan de opzet? Bloed het dan dood uiteindelijk? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de Alronde zo sterk staat... en dat het zo'n mooie discipline is dat het zeker nooit dood zal bloeden. Alleen, het is wel heel erg moeilijk. En ik denk dat, dat vanuit dat er... Um, ook op al die andere afstanden en andere onderdelen Olympisch te behalen. Is dat mensen eerder denken? Nou ja, weten we. Nou, dan doet het er meer toe. Irene Wust, je telefoonlijn is aan het wegvallen. Maar we zijn toch aan het eindgesprek. Uh, hartelijk dank voor de toelichting en sterkte vanaf morgen op het EK. Dank je wel. Want wel Europees kampioen worden natuurlijk. Ze is al weg. Irene Wust. Hoorde u, de mannen moeten vandaag en vanaf morgen dus ook de vrouwen op het EK. De SP in Noord-Limburg wil een raadsenquête om te achterhalen... waarom de Floriade met tenminste 9 miljoen euro verlies werd afgesloten. Zo'n onderzoek is het equivalent van een parlementaire enquête. SP-fractievoorzitter in Limburg, Thijs Koppers, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom nou een raadsenquête? Nou, je ziet uh, dat uh, bijna alle verantwoordelijken voor de Floriade zijn weg. De politici zijn met pensioen, zijn ergens anders burgemeester geworden, zijn wellicht Tweede Kamerlid zelfs geworden. Ik zag vandaag dat de directeur van de Floriade alweer een nieuw baantje heeft in Rusland. Al die mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, die zijn er dus straks niet meer. En wij willen ze verantwoord verantwoording af laten leggen aan de bevolking van Noord-Limburg, die ja. straks die rekening mag betalen. Ja, is dat al duidelijk dan, hoeveel ze zullen moeten betalen, hoe hoog die rekening wordt? Want ik begreep dat de na-effecten nog allemaal niet zijn uitgewerkt. Uiteindelijk gaan de boeken pas in mei sluiten. Maar het probleem is dat de gemeenten ook nu heel veel risico's hebben genomen in de 100 dagen. Het kan 9 miljoen worden, maar het kan ook zomaar 20 miljoen worden. Dus de financiële ramp voor de gemeente is totaal niet, uh, niet te overzien. Maar het wordt, niet, het wordt niet nul, begrijp ik. Nee, nee, nee. Uh, er zit sowieso een verlies aan te komen. En wat je nu ziet in Noord-Limburg is dat brandweerkazernes moeten sluiten, dat bibliotheken sluiten... ...jongere werkers worden wegbezuinigd en er is wel geld nodig voor die floriade. Dus wij zeggen, laat die verantwoordelijken die er zo'n financiële puinhoop van hebben gemaakt... laten ze maar verantwoording afleggen maar dat, en laat dat, ze maar dat, uitleggen wat ze hebben gedaan. U vindt dat er echt een puinhoop van is gemaakt dat er fouten zijn gemaakt? Er zijn hele grote fouten gemaakt. Uh, we hebben dus gezien dat, uh, dat er nu al te weinig geld is... Wat je in 2002 ook al zag, en ik zie dat nu ook in Almere, um, Venlo zei van wij gaan het beter doen dan meer bijvoorbeeld. En dat hoor je nu ook in Almere. En de politiek zal hier ook echt van moeten leren. Want op deze manier verder gaan, bewust uh, financiële risico's nemen en bewust ja, bijna uh, bestuurlijk vandalisme plegen, want zo zou ik het wel willen noemen, hm. dat moet afgelopen zijn. Maar als u dit allemaal al weet, heeft u ook geen enquête meer nodig. Nee, maar we willen wel heel graag van de betrokkenen weten welke stappen hebben, gezet, hebben ze gezet. Wat wisten ze? En dat kun je niet met een simpel onderzoek. Daarvoor moet je mensen onder Ede horen. En dat willen wij. Heeft u voldoende steun voor zo'n enquête? Alle partijen in Noord-Limburg zeggen dat ze een diepgaand onderzoek willen. En als je echt de onderste steen boven wilt halen, dan zul je een enquête moeten doen. Dus ik ga ervan uit dat die partijen die nu die grote broek aantrekken... dat ze ook uiteindelijk voor ons voorstel zullen stemmen. Thijs Koppers, SP-fractievoorzitter in Limburg. Dank u wel. Graag gedaan. En een goeiemorgen. Okay, Half tien is het einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Sven Kokeman is hier. Sven, goedemorgen. Marcel, Wat ga je doen in Goedemorgen Nederland? Ik ga praten met Hans Spekman. Die is voorzitter van de Partij Oe. van de Arbeid. En die heeft gisteren. Uh, Bedreigde? Die. Ja, de kerk, die wordt overspoeld door hate mails. Is dat spuug en spuug zat En zet ze nu op zijn Facebook pagina. De vraag is: blijft het daarbij? Moeten er extra maatregelen komen? En waarom doet hij het eigenlijk? Want er zijn ook mensen die zeggen: daarmee lok je alleen maar meer van dit soort hate -mails uit. Verder, de Amerikaans-Franse betrekkingen staan onder druk. De Fransen zijn namelijk woedend op de Amerikaanse omdat er bij de inauguratie van Barack Obama op 21 januari. Amerikaanse champagne wordt geschonken. En geen Franse. En dat is tegen het zere been van de Fransozen. Dat er meer zometeen. Bij de Cairo eerst nu het nieuws van half tien. Exact door Ad Megens. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De Friese politie heeft het station van Wolvenga afgesloten... in verband met de vondst van een verdacht pakketje. Zolang niet duidelijk is wat erin zit, mogen treinen niet stoppen op het station. Dat ligt op de lijn Leeuwarden-Zwolle. De EOD onderzoekt het pakketje in Wolvenga. En kersverse ouders hebben vorig jaar hun zoon opvallend vaak de naam Bram gegeven. Bram was volgens de Sociale Verzekeringsbank de sterkste stijger in de lijst van populaire jongensnamen. Ging van 16 naar 2. Op nummer 1 bij de jongens staat nog altijd, net als vorig jaar, Daan... En de populairste meisjesnaam was opnieuw Emma. Sophie werd bij de meisjes tweede. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Nog een klein beetje file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3 kilometer. Een stilgevallen vrachtwagen op de A58 Breda richting Eindhoven veroorzaakt vertraging tussen de Afrit Hilvarenbeek en Morgestel 4 kilometer. En op de A15-Europort richting Rotterdam, tussen Rozenburg en Spijkenissen, 4 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Dit is radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. PvdA-voorzitter Hans Spekman is de heetmails mails aan zijn adres meer dan zat... en zet die mailtjes nu online. Hij reageert zometeen voor de eerste keer. De Ieren zijn er klaar voor. Abortus moet legaal worden. Een diplomatieke rel tussen Amerika en Frankrijk door... champagne en het ochtendhumeur van Niel Gunjerli. Het is twee over half tien. Dit is de caro. met Goedemorgen Nederland. Ja. Martijn Griemies is vanochtend in Hummen. Waar de schaatskoorts al aardig begint op te lopen... U kunt twitteren als u wilt. Hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op goedemorgennederland. De voorzitter van de Partij van de Arbeid, Hans Spekman... is het zat om iedere keer weer mailtjes te ontvangen... vol met dreigementen en scheldwoorden. Hij plaatste daarom de berichten van een anonieme mailer op zijn Facebook-site. Meneer Spekman, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. De, die mails zijn afkomstig van ene Gert Kruijer. Kent u hem? Nee. Bestaat hij? Daar twijfel ik over. Omdat uh, ik eerder ook van iemand anders mails heb gekregen, van een Nico. Uh, en die gebruikte soortgelijke terminologie. Dus vooral het uh, populaire woord nikkerhonden en moslimkruiperig gedrag, zeg maar. Dat waren de termen die bij allebei die namen nogal terugkomen. Ja. Maar ik krijg heel veel van dat soort mailtjes. Het zijn, uh, misschien dat u, want niet iedereen heeft uw Facebook-site misschien bezocht, uh, even kunt zeggen wat dan de inhoud van die mailtjes is. Ja, ze variëren. Dus ik krijg mailtjes van mensen. Ik hoop dat je morgen dood neervalt. Uh, ik krijg veel mailtjes van mensen die uh, mij en mijn familie. Uh, de kanker toewensen en een hele langzame dood daardoor. Uh, en ik krijg heel veel mailtjes uh, dat ik veel te veel opkom voor asielzoekers. Dus die uh, leven zich vooral helemaal uit op uh, mensen die uh, moslim zijn. En die hebben uh, zeg maar zinnen uh, die allemaal. Ja, daarop eigenlijk een appel doen. Dus het is het op straat schoppen van moslimvarkens. Uh, uh, nikkerhonden. Stuur ze allemaal terug naar Afrika. En ga jij erachteraan en val daar dood. Ja, dat soort uh, mails. Ja, dus racistisch van aard. Ik heb ze gelezen. Uh, vol ja. met spelfouten, overigens ook nog. Um, hebt u aangifte gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Ik heb tot nu toe. Uh, sinds ik in de politiek actief ben. Dat is toch alweer een hele tijd. Twee keer aangifte gedaan. Omdat ik dat eerlijk gezegd niet zo heel snel doe. En dan moet, er echt een dan moet ik mezelf ook bedreigd voelen of uh, mensen naast van mij moeten zich bedreigd voelen. Uh, dat heb ik één keer gedaan met uh, ik hoop dat er een nieuwe bedrijf op staat en dan toestaat. Daar uh, hebben we het gedaan, omdat ook medewerkers op het partijbureau zich bedreigd voelden. En ik heb het eerder één keer gedaan als Tweede Kamerlid, ten tijde van het generaal pardon, dat ik ook uh, nou, duizenden van dat soort mailtjes kreeg. Ja, hoeveel krijgt u er nu binnen? Nou ja, het zijn er best veel, dus ik denk, kijk, we hebben tegenwoordig zoveel ingangen in het leven, dat maakt het ook uh, wat meer. Dus we hebben natuurlijk, ik zit op Twitter, Facebook en mail, en dan krijg je er toch al duizenden binnen. Zeg maar, in de maand december alleen. Duizenden in de maand december? Ja, ja. en, en dan, dan die drie ingangen bij elkaar, hè? En dan hebben we het over duizenden heetmails of duizenden mails? Nee, nee, duizenden mails, ik krijg nog meer uh, mails. Maar uh, ik krijg gelukkig ook heel veel andere mails, of mensen die gewoon vragen hebben, of mensen die ook gewoon boos zijn, hè, want... Laat ik dat ook erbij zeggen. Ik, heb er, ik vind er niks mis mee als mensen boos zijn. En soms is dat zelfs ook wel terecht. En dat is ook uh, ieders goed recht. Alleen waar het mij om gaat en waarom ik dit heb gedaan... is omdat ik op een gegeven moment de grens wil stellen. Want wat mij overkomt, overkomt niet alleen mij... maar niet alleen heel veel andere politici... Uh, maar ook mensen die bij een woningbouwcorporatie werken... of bij die sociale dienst werken. En het is allemaal normaal geworden. En er is wel een debat en een discussie over wat we accepteren op staat. Uh, en overigens nog niet met voldoende resultaat... Maar bij internet, ja, dat wordt steeds meer het afvalputje van de Nederlandse samenleving qua gedrag. Ja, iedereen die in het publieke domein werkt, krijgt dit soort mails? Ja, jij zal ze ook krijgen. Ik krijg ze soms ook. Ja. Uh, dat hoort er toch ook een beetje bij? Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat we een grens moeten stellen met elkaar. Ik, bedoel, ik ben ook bezig met de U.H. Stichting met een van waarde project. Wat is nou van waarde voor de Nederlandse samenleving? Uh, een van de grootste waarden is het recht om in vrijheid te leven. Waar men wil, hoe men wil, met wie men wil... Maar wij zijn er wel van overtuigd dat die vrijheid alleen maar gedijt uh, ja, als je toch uh, binnen die enige gemeenschap van mensen ook voor elkaar opkomt en onderling respect vertoont. Anders breek je de samenleving af. Wat moet er nu gebeuren? Want u zet dit nu online. Dus iedereen die... Uh, die moet geloof ik wel bevriend zijn toch op Facebook om op uw pagina te kunnen of niet? Ja, dat dacht ik wel. Ik ben geen internetdeskundige, hoor. Dus ik, ja, uh, uh, heel voor, stom voor mij, mij, maar... <laughs> voor zover ik mijn, ik. mijn kennis van uh, Facebook uh, uh, strekt... Uh, moet je volgens mij eerst een vriendschapsverzoek sturen voordat ja. je echt op, uh, op iemand spijt naar ja. kan. Um, maar toch, uh, uh, lokt u hiermee ook nog niet meer ellende uit... door het zo openbaar te maken? Nou ja, kijk, dat is... Dat is maar door het te negeren stopt het nooit. Nee. En ik vind dat we een keertje in Nederland met elkaar... en dat geldt ook voor jou, geldt voor mijn collega-politici... Uh, ...als voorhoede in eerste instantie. Want het gebeurt dus ook heel veel mensen die misschien... ...minder publiciteit trekken als het openbaar maken wat ze allemaal overkomt. En het gaat ook over mensen bij de woningboekoperatie, bij de, de sociale dienst. Ze worden allemaal gevolgd door echte idioten die totaal losgaan. En uiteindelijk doet dat toch wat met mensen. Ja. En ik vind dat we grenzen moeten stellen met elkaar. Ja, oké, okay, maar goed, dus dat, dat, dat, dat, dat doet u nu. Het als, als naar aanleiding van als er iets op straat gebeurt... Dat er ook een discussie in Nederland op gang komt. En zeggen waar is de grens is dit soort gedrag. Ja. We spreken elkaar aan. Ik, bedoel, ik neem aan dat gemiddeld uh, een aantal van deze mailers ook nog wel mensen hebben in hun buurt. Die ook weten dat ze dit soort idioterie uh, bedrijven. Ja. Goed, u zet ze nu online. U doet een uh, publiek appel om hier een einde aan te maken. Ja. Moet er nog meer gebeuren? Want het aantal bedreigingen aan het adres van politici neemt ook toe... en we lezen elke dag in de krant en op radio en televisie kunnen we het ook volgen... dat we als hulpverleners eh, te maken krijgen met geweld... op wat voor manier dan ook dat daar zwaardere straffen voor moeten komen. Zou hier ook niet iets moeten gebeuren? Ja, kijk, ik weet niet of een juridische oplossing, strafrechtelijk, of dat werkt in dit geval. Want ze zoeken altijd het grensje op, hè. Een tijdje was het in de mode om dan niet iemand echt dood te wensen met de woorden D-O-O-D. -O -O -D. maar ik krijg ik heel veel ma mailtjes met, ja, je moet dood en dan D-E-A-D. -E dus dat is... Dus daar wordt altijd op een trend op gezocht en de vraag is of dat dus werkt. Dus ik hoop veel meer dat er echt een discussie en debat op gang komt in Nederland en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor dit gedrag en in de spiegel kijkt. En nogmaals, boos zijn, dat mag. En dat vind ik zelfs heel belangrijk dat mensen er nu dan boos zijn, want anders weten we ook niet wat er speelt. Ja. Maar je kan ook totaal in de overdrijf gaan en die mailen die ik nu openbaar heb gemaakt, die gaat totaal in de overdrijf. Die wennen niet alleen mij dood. Uh, maar die zet daarbij ook nog echt hele groep, groepen weg op een totaal racistische manier. Maar meneer uh, Spekman, als iemand u dood wenst, is dat een doodsbedreiging en dat is volgens mij gewoon een strafbaar feit. Ja, dat weet ik niet. Ik heb dus twee keer heb ik aangifte gedaan dat ik dacht, ja, dit is echt bedreigend. Dat, dat ging over de opstalming van een nieuwe Breivik. En uh, we weten allemaal wat die man uh, heeft gedaan. Maar ik voelde me hierdoor niet bedreigd. Ik word er alleen helemaal uh, gek van. En ik was het zat. Dus ik dacht, dit, dit moet op een andere manier ja. uh, zeg maar, een debat worden in ons land. Ja. Nou doet u natuurlijk zelf ook vanuit uw eigen politieke achtergrond soms uitspraken die mensen irriteren. En, dat, en daarvoor ik realiseer me ook heel goed dat ook ik soms boosheid oproep. En dat kan zijn als ik ben voor een andere eerlijke uh, inkomensverdeling. Dat kan zijn als ik wel was voor een generaal pardon, waar sommige mensen heel boos over waren... Dus dat, dat kan. Dat kan zijn als ik ben voor de strenge controle van bijstandsfraude. waardoor ik ook weer reacties krijg. Ja. Dus ik wil niet, zeg maar, mensen het recht ontnemen om boos te zijn. Maar dat is nog iets anders dan dat je. Uh, maar constant op de sociale media iemand uh, de kanker toewenst. een uh, langzame dood laat, wil laten sterven. Ja. Uh, iemand, zeg maar, alle moslimkruiperige nikkerhonden. naar Afrika toewenst en in de stront wil laten zakken. Uh, NSB-verwijzingen. Uh, dat is echt. Totaal fout. Ja, raakt het u persoonlijk? Soms. Uh, omdat, ja, soms krijg ik een mailtje op een verkeerd moment. He, dus uh, dus dat bijvoorbeeld met die uh, kankerverwijzing met mijn hele familie. Bij mij zijn al twee zussen dood aan de kanker. Dus dan, dan probeer ik het eerst te negeren, maar ik merk dat het me toch wel doet. En, uh, en dat is niet prettig. En wat ik nog veel erger vind. Uh, ik heb ondertussen kinderen op een leeftijd die ook al uh, de krant lezen en dingen zien. En horen en lezen. Uh, en die worden er ook mee geconfronteerd. Dus het is eigenlijk een oproep tot een soort van beschavingsoffensief. Ja, want volgens mij is dat veel effectiever nog uh, dan dat je weer straffen gaat verhogen. Want ze zijn wel weer net slim genoeg om volgens mij te zorgen dat dat net niet vervolgd wordt. Maar het gaat alle perken erbuiten. En kijk, in stadions, in voetbalstadions, uh, is er een hele actie bezig geweest om zeg maar niet meer te schelden. Ja. En ook het woord uh, kanker daar niet meer zomaar in de mond te nemen. Ja. Uh, maar op de sociale media, nou ja, nogmaals is dat zelf ook, uh, uh, zeg maar, zien... gebeurt dat gewoon echt heel veel en heel vaak. Vindt u tot slot dat de premier bijvoorbeeld, hè, die toch de rug nummer één van het land is... hier het voortouw in zou moeten nemen door een signaal af te geven... Uh, en, een, en het pleidooi tot meer beschaving over te nemen? Ja, ik zou dat wel heel goed vinden als, als meerdere politici dat doen. Want heel veel politici hebben er ook last van. Hè? Geert Wilders, ja, die natuurlijk nog wel, denk ik, het meest... Uh, wat ik ook heel vreselijk voor hem vind, ondanks dat ik politiek heel erg van hem verschil. Want juist dat is, en dat zei ik ook net, dat zou de kracht van ons land moeten zijn, hè? het recht om in vrijheid te leven. Maar die de begrenzing die dat heeft, die wordt niet meer gezien en niet meer gehanteerd. Dus u pleit voor een politiek offensief met meerdere politici onder aanleiding bijvoorbeeld van de premier om, uh, ja, om hier iets aan te doen? Ja, en dat zou volgens mij ook heel een opluchting zijn voor alle mensen die gewoon in de publieke sector werken en die ook constant hiermee geconfronteerd worden. Dag in, dag uit. Vandaag nog meer ontvangen? Ja, want uh, uh, ik heb overigens ook heel veel steun uh, gekregen, hoor. Veel meer steun, maar je krijgt dan toch ook altijd weer mensen... Uh, die er heel erg over grijzen en er nog een keertje een paar woorden aan toevoegen. Uh, dus uh, dat vinden ze dan prettig. En dat wordt dan heel vaak in de politieke uh, uh, verschillen getrokken. Hè? Dus die zeggen dan uh, dat ik van de PvdA ben... en dat zijn dan, PvdA, of dan mensen die zich uitgeven voor PVV'er. Maar ja, kijk, dat vind ik nog het meest bizarre... Uh, ik zou zoiets nooit over Geert Wilders uh, roepen. En ik zou het echt uh, vreselijk vinden als partijgenoten van mij dat wel doen. Omdat ik vind dat je moet accepteren dat er politici zijn met verschillende opvattingen. Dus, goed, is dat de mensen in de, in de publieke sector gewoon hun werk doen. Goed, iedereen is dus opgepast. Als iemand u uh, iets vreselijks toe wenst, dan uh, valt dat straks voor iedereen te lezen, want u ja, zal ze dat publiceren. Is, dat is het enige wapen zo beetje, wat ik uh, wel heb en wat ik denk dat redelijk effectief is. dat dan laten mensen het wel uit hun hoofd, omdat ze denken dat ze uh, overal mee weg kunnen komen. En u bepleit voor een beschavingsoffensief ja, onder leiding van de, vind de premier. Dat is ik heel belangrijk vinden in ons land. Hans Pekman, voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Omdat Nederlanders steeds dikker worden... neemt de behoefte aan grotere doodskisten toe... en duurt het ook langer om overledenen te cremeren. Wordt, daar, wordt naarmate we zwaarder worden dan de uitvaart ook duurder? Dat is de vraag. Aan uitvaartondernemer Martin van der Spek. De uitvaart wordt uh, inderdaad duurder. Je moet denken rond uh, ongeveer uh, 100, 120 euro... En dat ligt vooral in het feit dat uh, ja, de kist moet uh, uh, buiten model worden gemaakt. Zo noemen wij dat in onze branche. En dat kost ongeveer uh, 40 euro extra. En je hebt wat meer mensen nodig om een overleden over te brengen... van een ziekenhuis of een woonhuis waar die overleden is... naar een uh, uitvaartcentrum of crematorium. En daar heb je gewoon wat extra mankracht voor nodig. En... In de regio weten wij ook precies de invoermaten van de, de crematieovens. En soms adviseren wij ook de mensen om geen greep aan de kist te nemen... omdat hij dan precies net toch in de oven past... terwijl de kist al wat breder is dan normaal. En dat geldt hetzelfde voor het begraven. Een, een graflift heb je, die heeft ook een standaardmaat. En als een kist te breed is, moeten we hem laten dalen met touwen. Al dus uitvaartondernemer Martin van der Spek. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar HUMMEN. Schaatskoorts, nu al, met Martijn Gimiers. Spatten vonkjes van uh, het ijzer. Is je nou al bijna klaar, meneer De Bruin? Nou, uh, het begint toch op te lijken. Uh, het is een rondingsmachine, ofwel uh, een bolling wordt in de schaats uh, geslepen. En uh, daarna worden ze handmatig uh, helemaal afgewerkt en uh, eventueel gepolijst. Jan de Bruin nu heeft in Heumen onder de rook van Nijmegen een schaatspeciaalzaak en het is... Het loopt storm hier, hè, sinds Gerrit Hiemstra heeft gezegd dat het gaat vriezen? Ja, dat is helemaal juist. Uh, wanneer er een serieus vorst opkomst is en er wordt aangegeven dat er over drie uh, dagen geschaatst kan worden... dan uh, begint de, uh, ja, begin de schaatser te komen om uh, schaatsen te laten slijpen of te kopen. Ja, want ik zie hier een stellage. Dat, dat, en dat zijn er tientallen, maar dat is nog maar een fractie van wat u al heeft geslepen. Ja, uh, er komen op dit moment uh, tientallen per dag uh, binnen. Uh, die proberen we zo snel mogelijk weg te werken, want anders wordt het uh, een opeenhoping. Daarin Mandje. Ja, en de hele familie brengt gewoon een mandje met uh, vier, vijf paar schaatsen. Dat uh, moet uh, gelijk uh, klaar. Dan uh, kunnen ze met z'n allen uh, naar het ijs. Ja, Het schaatsen, het komt er aan. Of het nou echt doorzet is nog een beetje onduidelijk. Maar uh, er, wordt, er komt een fors aan. En dan kan er geschaats worden. Maar dan moet je natuurlijk wel schaatsen hebben. En u uh, verkoopt ook schaatsen. Wat zijn nou de trends op schaatsgebied? Want ik zie daar schaatsen... Du duren ...van ongeveer 400 euro per paar... ...maar ook wat goedkopere? Ja, uh, de doorsnee Rekjedan... ...die uh, kiest uh, op eerste plaats... ...voor een wat goedkopere... Uh, ...over het algemeen een uh, wat hogere schoen... Uh, ...met veel steun en uh, ja, flexibiliteit. Uh, de, iets van een fanatiekere schaatser... ...die wat uh, meer uh, ook uh, richting toertochten wil... ...die gaat uh, naar een klunschaats uh, ...zoals hier wordt genoemd... ...een langloopschoen... Uh, ...voorzien van een, uh, een klikijzer... Het uh, is een comfortabele schoen, warme schoen en uh, laag uh, bij het ijs en bij eventuele kluntplaatsen uh, kan het ijs zo onder, uh, vandaan geklikt worden. Ja, maar recreanten gaan er ook nog wel eens op, hè? Uh, recreanten gaan er ook wel op, want uh, ook een recreant, uh, al is het maar iemand die uh, een paar keer per jaar uh, gaat schaatsen, die wil toch uh, die comfortabele schoen, die wil een warme voeten uh, houden en niet uh, na een uur al uh, steenkoude voeten uh, hebben. Dus crisis of niet, toch gewoon 400 euro uh, voor zo'n paar schaatsen, maakt niet uit. Dat uh, is helemaal juist. Uh, in de vorige periode wordt daar schijnbaar niet naar gekeken. Nee. Dan gaan we eens even terug naar de werkplaats, want we hadden net het, het grove slijpen met de machine. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de, de finishing touch. Wat maakt dit nou voor u? Zo'n mooi, mooi vak? Uh, het vak om uh, een schaatsen uh, zo perfect af te leveren dat, uh, ja, dat het uh, optimaal schaatsen is voor, uh, voor een uh, klant. Uh, uit eigen ervaringen van uh, veel uh, natuurreis- en uh, wedstrijdsport uh, uh, kan ik ook een hele hoop aan, uh, aan de klant uh, doorgeven. Ja. Nou, uh, nog even slijpen. De finishing touch, wat doet u nou? Wij gaan nu uh, handmatig met een steen uh, de schaats helemaal uh, afwerken. Uh, wordt nog met de hand uh, gepolijst. Uh, door het slijpen ontstaan zijwaarts van het mes uh, ontstaan wat uh, braampjes. En uh, die worden gewoon met een braamsteentje of een wetsteentje worden die helemaal uh, weggewerkt. En uh, ja, dan is de schaats uh, vlij uh, vlij uh, vlijmscherp om uh, ja, goed uh, uit, de, uit de voeten te kunnen komen. Wanneer verwacht u dat deze ijzers in de natuurreis zullen snijden? De klant uh, kennen in dit geval uh, denk ik dat dat uh, ja, op zijn vroegste woensdag-donderdag donder zal zijn. Ja, niet eerder? Uh, deze niet, nee. <laughs> uh, ik uh, ken een hele hoop uh, eigen klanten en uh, ik uh, weet dat deze, uh, het uh, gaat om een dame die zal uh, niet het uh, aller vroegste natuurreis opzoeken. Maar als ze nou iets meer risico zou nemen. Uh, die zijn erbij. Die uh, staan uh, hopelijk. Of ja, die denken maandag al uh, ergens uh, op het uh, Natuurreis te kunnen staan. Volgens mij, u zelf ook. Uh, ik niet, want ik zal er niet aan toekomen nog. <laughs> Jan de Bruin, dank u wel. Graag gedaan, gedaan. ze uit het wet dus. Maar wees wel voorzichtig. Bijdrage was dat van Martijn Grimiers. Straks, de eerste bevolking is er klaar voor. Abortus mag worden gelegaliseerd. Maar eerst. 2, 1, go! Deze dag, 1993. Limburg kampt met wateroverlast van de Maas. Vanmiddag om 12 uur bereikt het water bij Maastricht zijn hoogste stand... ...namelijk 45 meter en 75 centimeter... Dat was de stem van de collega Felix Mudders. deze dag in 1993. Toen was voor het eerst sinds 1926 het weer raak... de Limburgse dorpjes Borgharen en Itteren overstroomden door de Wassende Maas. Sander Bastings is inwoner van Itteren en hij werd al vroeg gewekt die dag. Ik wacht om een uur of zeven of half al gebeld door mijn zus. Die woont hier ook in het dorp. En die zei, heb je al eens naar buiten gekeken? Ik zeg: jij belt mij eigenlijk licht te vroeg. Ik lig toch in mijn bed. Nou zei je moet eens naar buiten kijken... Toen zag ik het water door de straten lopen. Nou, ik denk, ja, dat, is, dat gaat natuurlijk vooruit. Hè. Afgelopen nacht stond hier bijna 70 centimeter. Het water kwam voor geen gisteravond zo onverwacht en zo snel... dat toch nog 600 à 800 woningen blank kwamen te staan. En het water ging zo snel, hè, op de tijd van een niks... had ik het water in, in de woonkamer staan. Tafels even in het rond. koelkast en de wasmachine stonden ook onder water. Nou ja, meubels zo en zo, hè. Eén grote puinhoop. Ik heb toen eigenlijk ook nog uh, willen andere zaken wat hoger te zetten en zo. Hè. Maar daar was het te laat voor. we zijn toen naar de bovenverdieping gegaan, naar de eerste verdieping. Uh, we hebben dus eigenlijk nog wat zaken meegenomen en zo. Wat, wat te eten en, uh, en al dat soort zaken. Ik merkte op een gegeven moment ook dat uh, het licht dat werd minder. Hè. Dus de lamp die doofde langzaam maar zeker uit. Dat vond ik eigenlijk heel vreemd. En dat is waarschijnlijk uh, veroorzaakt door het feit dat die stroomkasten die hier en daar aan de straat staan, die kwamen ook onder water te staan. De verwarming draait dan natuurlijk ook niet meer. Hè? Dus later op de dag werd het eigenlijk ook heel koud hoor. Nou, dat gaat dan een beetje moezaam om eh, dus eigenlijk mensen van buiten te pakken te krijgen. Hè? Je moet dan dus eigenlijk schrijven naar de overburen, die horen dan weer iets van hun buren en, of van hun achterburen. En zo hoor je dan het een en het ander. Als je dus eigenlijk zou willen evacueren, dan moest je dus een wit laken uit het raam hangen. Nou, dat hebben we op een gegeven moment ook gedaan, maar toen heeft het dus eigenlijk nog een hele tijd geduurd eh, voordat we dus eh, het huis uit konden, voordat we dus geëvacueerd werden. En dat evacueren, dat vond dus plaats eh, door, eh, door Duitsers, mensen uit Aken, doordat de gemeente Maastricht er niet al was voorbereid. Nadat we dus eigenlijk eh, eh, weer thuis waren gekomen, dus dat was een aantal dagen later, ik denk dan een drie, vier later, eh, ja, dan kom je je huis binnen en dan... Ja, dan, eh, dan ben je natuurlijk ook met stomheid geslagen door. Eh, die hele vloer, hè, daar lag dus eigenlijk een laag modder op. Alles was vuil en smerig, het stonk in huis. Hè. En ja, de hele straat stond vol met containers, maar als je dan dus ziet hoe mensen elkaar helpen en eh, ja, hoe ze dan bij elkaar over de vloer drinken en bij elkaar gaan, gaan, gaan, gaan koffie drinken, dat is ongelooflijk. Dat is zo'n eh, samenhoogheid. Uh, ja, die, uh, die tref je eigenlijk nooit aan. Althans niet, ik heb dat nooit meegemaakt zo, zoals dat toen in die mate gebeurde. Daar moet je een soort ramp voor meemaken, denk ik. Sander Bastings, inwoner van Itteren over de oost, overstroming van zijn dorp. Voor het eerst sinds 1926 was het weer raak, deze dag in 1993. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. 8 voor 10, u luistert nog altijd naar de KRO op Radio 1. Alle deskundigen zijn gehoord. De Ierse politiek heeft zich weer laten informeren. En het lijkt erop dat abortus nu eindelijk wordt gelegaliseerd in Ierland. Mario Daniels, correspondent daar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zeg eindelijk. Dat was heel lang in ieder geval niet de mening van de Ieren. Nu wel? Um, dat klopt ja. Ierland is het enige westerse land ter wereld dat nog geen abortuswet heeft. Maar um, nu lijkt de stille meerderheid toch klaar voor uh, een wetgeving. Ja, de Discussie is weer opgeleid vorig jaar toen een zwangere vrouw overleed... bij wie abortus was geweigerd, omdat het hart van de feules uh, nog knopte. Uh, incident leidde tot veel woede en dus ook weer allemaal hoorzittingen. Wat is de belangrijkste bevinding die de politiek heeft gehoord daar? Er zijn drie dagen lang mensen gehoord uit de medische wereld en ook uit de uh, psychiatrie. En uiteraard de bisschoppen die zijn ook gehoord, want dit is nog altijd Ierland. Um, en de bevinding was dat de medische wereld echt wel um, een wetgeving wil. Um, want bijvoorbeeld in het geval van Savita Halapanava, de vrouw die overleden is, um, daar mocht, daar waren de dokters eigenlijk bang om een abortus uit uh, te voeren. Um, gewoon voor het geval um, dat zij eventueel zouden gestraft worden. Dus de medische wereld is nu echt wel vragende partij. En de politiek? En de politiek die moet, um, ja, die moet nu volgen. En alle partijen zijn het er eigenlijk over eens dat er nu een wetgeving moet komen. Uh, het blijft zeer beperkt. Dus er komt abortus in het geval van incest, verkrachting. Uh, wanneer het leven van de moeder in gevaar is en wanneer de moeder um, eventueel zelfmoord zou kunnen plegen. Dus het blijft zeer beperkt, maar um, ja, er zijn 3000 vrouwen per jaar die naar Engeland reizen op dit moment om abortus te plegen. Dus um, er komt wel degelijke wetgeving um, voor die gevallen. Juist, goed. Uh, en op welke termijn dan? Wel, daar wordt nog over gediscussieerd, um, maar de regering wil absoluut dat er voor, het, voor deze zomer nog een wetgeving komt, omdat het zo gevoelig ligt, zijn er enorm veel protesten op dit moment. Uh, er komt bijvoorbeeld op 19 januari een mars op Dublin, dus een waken. Uh, er was vorige maand al een mars die uh, zeer snel georganiseerd werd, daar kwamen al 10.000 mensen op af, dus waarschijnlijk op 19 januari wordt het veel groter en um, ja, de, de regering wil het zo, zo snel mogelijk gedaan krijgen. Ja. Gewoon voor het feit dat er, uh, ja, dat er waarschijnlijk nog meer protesten komen dan. Je had het al over de bischoppen, die zijn ook gehoord tijdens die hoorzittingen. Uh, de kerk is daar natuurlijk morricus tegen. Zeker in het katholieke I uh, Ierland heeft die kerk nogal wat invloed. Uh, gaat het zomaar zonder slag of stoot dan? Wel, die invloed van de katholieke kerk in Ierland is zeer... Uh, ...is snel geslonken, maar nu zelfs uh, de paus heeft zich in het debat gemengd... ...en de paus zegt van kijk, uh, ik ben zeer treurig over wat er aan het gebeuren is. De bisschoppen zijn er natuurlijk uh, zeer erg tegen, maar die invloed is gering. Juist. Goed, en dan hebben we natuurlijk nog uh, de bevolking. Want uh, ik heb altijd begrepen dat er wel een soort van uh, zwijgende meerderheid... ...onder die Ieren was uh, als voorstander van abortus. Is dat nog steeds zo? En, en zijn de Ieren dus blij met deze uitkomst dan? De Ieren vinden dat er eindelijk werk moet worden gemaakt van um, abortus. Uh, dus er is nog altijd tegenkanting, maar sinds het geval van Savita, dus de vrouw die overleden is, vinden veel mensen nu dat er toch iets moet gebeuren, zeker wanneer het leven van de vrouw in gevaar is, wanneer er sprake is van verkrachting, van incest, um, dan moet er effectief wel uh, een, een, een wetgeving komen waardoor die vrouwen niet langer uh, naar Engeland moeten. Dus daarover bestaat nu eindelijk wel een, uh, een consensus, ja. Juist dus een voorzichtige abortuswetgeving, een beperkte abortuswetgeving. Uh, tegen de zomer moet die er al zijn, maar dat is uh, voor Ierse begrippen een enorme doorbraak. Mario Daneels, correspondent in Ierland. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, een diplomatieke rel tussen Amerika en Frankrijk. Dat heeft alles te maken met de inauguratie van Barack Obama en met de drank die daarbij geschonken zal worden op 21 januari. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Blijf bij ons. KRO. Vindt u zelf dat u antwoord hebt gegeven op de vraag? Wat was de vraag ook alweer? Nou, wat er onrechtvaardig aan was. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.